Vanaf de doopplaats aan de oever van de Jordaan. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Judea en Samaria. Henk Potok, heel hartelijk welkom. Opnieuw een hele mooie, bijzondere plek. Op de achtergrond zien we toeristen die uitleg krijgen over deze plek. Sommigen laten zich dopen hier. Uh, ik zei het al, de doopplaats. Er zijn er twee in Israël. Maar dit is de meest recente, opengesteld en gevonden. En ik denk ook de meest logische. Ja, als, denk ik ook. Als het gaat om de Bijbels en uh, de uh, vulling daarvan. Een van de redenen waarom men uh, deze doopplaats heeft aangewezen, is dat het toch vlakbij uh, een kruispunt ligt van de wegen van, van, van het oosten naar Jeruzalem toe en van het zuiden naar het noorden en van het noorden naar het zuiden. Kortom, er kwamen hier veel mensen langs. Ja. En uh, dat was een uitstekende gelegenheid om uh, mensen met de boodschap van God uh, te bereiken. En ze uitnodigen om zich te laten wassen. Zoals Johannes de Doper dat deed. Ja. Dit is zo uh, belangrijk dat we hier zijn om een andere reden. Omdat dit ook een deel is van Judea en Samaria. Mm -hmm. Hierachter, uh, je zou kunnen zeggen, in het stroomdal van de Jordaan. Bevindt zich de Jordaanvallei tussen ja. Jericho en Betjan. Zo'n 80 kilometer lang en 10 kilometer breed. Uh, en voor de oorlog... Voor de onafhankelijkheidsoorlog waren hier allerlei Joodse dorpen. Die zijn vernietigd in 1948 en tot 1967 was ook dit Jordaans militair gebied. En na 67, na de Zesdaagse oorlog, is dit gebied weer bij Israël gekomen. En als je er nu doorheen rijdt, zie je, zie je tal van Joodse dorpen liggen. Ook Arabische dorpen trouwens, maar ook Joodse dorpen. Vooral bedrijven ook. Waar in dit deel, wat bijna het heetste deel van Israël is, zeg maar... ...de landbouwbedrijven worden. Overal zie je hier dadelplantages en... Uh... Ja, hier zie je echt dat de woestijn gaat groeien ja, als het rood, hier. He? Ja, hier, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ander uh, punt is natuurlijk uh, dat de Bijbel aangeeft dat Jezus na zijn doop direct de woestijn ging. Dat ja, is ook zochten, een... We. dus hier vlakbij. Dat, dat is dus eigenlijk ja. hier om de hoek, dus daarom zou deze plek ook meer ja. voor de hand ja. liggen dan helemaal in die Bij in Tiberias. Bij Tiberia. ja. Ja. ja, zeker. Uh, Elia. Elia, daar begint het mee. Yeah. Het is een, natuurlijk een prachtige geschiedenis. We lezen dat in Twee Koningen 2, dat, dat Elia gaat afscheid nemen. Yeah. En dat, dat hangt in de lucht. En Elia weet dat en hij zegt tegen zijn opvolger Elisa, als die in Gilgal is, de Heer heeft me geroepen naar, naar Bethel, blijf hier. Nee, zegt Elisa, ga met je mee. Ja, jij zegt, het hangt in de lucht, maar dat komt omdat meerdere profeten tegen hem Precies, zeggen... ...van het... jij wordt opgenomen, hè? Dus de ene profeet spreekt tegen de andere profeet. Ja. Ja, ze gaan, om een kort verhaal lang te maken... Ze gaan ...van, uh, van Gilgal gaan ze naar Bethan, ze gaan van Bethan naar Jericho... ...en telkens zijn er inderdaad profeten die zeggen tegen Elisa... Weet, ...weet je wel dat vandaag uw Heer zal worden opgenomen? En dan zegt hij, ja, dat weet ik, zwijg stil. En dan blijft hij Elia volgen... En dan komen ze hier bij de Jordaan en dan pakt Elia uh, zijn mantel en dan slaat hij op de Jordaan en dan, dan wijken de wateren. En nu moet je je voorstellen dat de Jordaan vroeger veel breder was. Het is nu eigenlijk nu maar een klein stroompje uh, waar je zo voorbij rijdt, zeg maar. Maar dat komt omdat veel water, uh, voordat het deze plek bereikt heeft, al gebruikt is voor de landbouw. Ja, maar goed, de, de wateren splitsen zich, zeg maar, net zoals bij het volk. Uh, ja. Israël wat hier ooit naar Gilgal doorheen trok en dan, dan gaan ze er beide doorheen en dan komen ze aan de overzijde. Elia komt trouwens ook uit de overzijde. Wat we hier zien is Jordanië, maar dat is de Bijbelse Gilad, Gilead. Elia kwam uit Tisbe, uit Giliad. En dan komen ze aan de overkant en dan zegt Elia tegen Elisa, doe een wens. En zegt Elia, Elisa, ik zou wel graag een dubbel deel van je geest willen hebben. Ik hoor de mensen nog wel eens bidden. Hè? Als ik op een avond een lezing ga houden. Zegt ze, Heer, geef hem een dubbel deel van uw geest. Dat komt hier vandaan. En dan zegt Elia, dat is een hele moeilijke zaak die je gevraagd hebt. Maar, maar als jij straks, zeg maar, wat zegt hij precies? Als, uh, maar als je het zult zien dat ik word weggenomen. dan, dan zal God je gebed verhoord hebben. En ja. dan. Als je dat gezegd heeft, dan verschijnen er vuurige wagens en paarden tussen Elia en tussen Elia. En een geweldige storm. En in die storm wordt Elia naar de hemel opgenomen. En, en Elisa ziet dat. En hij pakt de kleren van, van Elia. Waarom weet ik niet, maar hij ze door midden. Hij pakt zijn mantel en hij keert terug naar de Jordaan. En hij zegt, God van Elia. En hij slaat op het water in de wateren. Die, die, die splijten zich weer. En wie op een afstand zijn, zijn die profeten die het geprofeteerd hebben. en Die zien wat er gebeurt en die merken dat de geest van Elia op Elisa is afgedaan. Ja. En een prachtig verhaal, maar het keert natuurlijk terug in het Nieuwe Testament. Die man die, die gaat in de kracht en in de geest van Elia, Johannes de Doper. En hier doopt. En uh, de, mensen weten, de, de mensen weten, Israël weet dat voordat het koninkrijk komt, ja, moet we nog een keer gereinigd worden. Dat hebben de profeten gezegd. En dat zal de Messias doen. En hoe de Messias doet, dat weten ze niet, dat, ja. dat weten wij inmiddels. En dan komen de mensen die de reiniging in hun portefeuille hebben, zeg maar. De Levieten komen uit Jeruzalem <laughs> ja, ja, hier vindt. naartoe als die al die mensen staat te dopen, alles de ja. doper, En ze zeggen tegen hem, ben jij het? Ben ja. jij de Messias? Ja. En dan zegt Johannes, nee, ik niet. Ik, ik, ik ben nog niet waardig om zijn schoenveter zeg maar, vast te maken. Na mij komt iemand die voor mij was en die veel groter is dan ik. En toch wat, wat, wat Elia doet, doet is de doop van de, van de en van de bekering. En uh, ik moest er kort geleden aan denken toen, uh, toen ik een artikeltje schreef... Van gisteren voor Israël, er waren stemmen opgegaan dat wij de joden thuis moeten brengen en dat dan de Messias komt en we zijn in Nederland is dus niet zo. Maar, maar is er iets waardoor de Messias zou kunnen komen, vlugger zou kunnen komen? En toen kwam ik bij een tekst in, uh, in handelingen 3 vers 19, waar de apostelen zeggen tegen de mensen, kom dan tot berouw en bekering opdat God u de Messias zende, die zo, voor u van ja. tevoren bestemd is. Ja precies. En, en ik geloof dat Johannes de Dope daarmee bezig is. Hij is de weg van de Messias aan het voorbereiden door de mensen tot boetvaardigheid, door berouw en inkeer te brengen. Ja. Je ziet het trouwens ook bij Daniel. Hè. Op het moment dat hij zich verontmoedigt, dan, dan daalt de engel de heren af om hem te, te vertroosten. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de heer Jezus in Matthäus 24 zegt... Want dat eerst het Evangelie aan alle volkeren gepredikt moet worden. Want als het Evangelie gepredikt wordt, gaan mensen zich verontmoedigen. Ja, komen mensen tot inkeer. Ja. En dan, ja. dan gaan de deuren van de hemel open. Ja, ja. ja. het sluit allemaal bij elkaar aan. Jullie, Jezus is hier ook gedoopt. Het is een belangrijke tekst. Ik ga naar Lucas, omdat ik de, de versie van Lucas en van Marcus. Die is iets anders, maar daar gaan we nou niet over debatteren of zo. Maar in Lucas 3, vers 21 staat toch iets opmerkelijks. We kennen het allemaal, maar misschien staan we niet altijd bij stil, wat het betekent. Lucas 3, vers 21. Er staat in het geschieden terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. En de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op neder nederdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. Gij zijt mijn zoon, zegt die stem uit de hemel. En, en er staat in de andere evangelie dat die stem zegt van, van dit is mijn zoon. Maar dit, dit is een boodschap die, die gericht wordt tot, door, tot Jezus zelf. Wat ik zo bijzonder vind in, in, in de stem van, van God hier uit de hemel naar de Heer Jezus toe. Dat je hier... De woorden weer hoort van God en Abraham. Hè? Neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt. En hier zijn bijna dezelfde woorden. En, en Jezus die, die moet voorbereid worden op, op de weg van, van het offer. De Heer zal erin voorzien. En dan komt er een stem aan het begin van zijn eh, roeping. zeg maar van, van zijn openbare optreden hier bij de Jordaan. En wat ik, wat ik bijzonder vind dat God zijn zoon zelf aanspreekt. Gij zijt mijn zoon. Er zit iets in van, hoe nou moet ik het zeggen, de Jezus liep, liep niet simpel als God op aarde. God zelf, de hemelse vader, die, die bemoedigt dus de Heer Jezus van, uh, van, van wat de mensen ook zeggen. He? Hij is natuurlijk ook de zoon van Maria. Ja. Zo kennen de mensen hem. Jij bent mijn zoon. Jij bent het echt. Ja. Jij bent vol van de heilige geest. Ik heb jou verkozen. Jij bent mijn geliefde. En dan brengen we bij het volgende. Ik vind het soms moeilijk om uit te leggen, maar het is zo belangrijk. Wie is Jezus nou eigenlijk? Ja, ik vind het wel mooi. Ik hoor nu op de achtergrond onze vader, die in de hemel zijn. Oh, ja, ja Ik mijn zoon, met mijn vader. Hoe kan het zo mooi samenvallen? Heer Jezus is de zoon. De zoon. En, en, en Je moet denken aan wat de Heer Jezus zegt in, in Johannes 14. Hè? ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je dat woordje waarheid eruit haalt en het in de taal van de Heer Jezus hoort, dan staat er ehmet. En ehmet is een heel bijzonder woord. Hij zegt niet ik vertel de waarheid, dat doet hij ook, maar ik ben de waarheid. En het woordje ehmet begint met een alef en eindigt met een taf. Het begint met de eerste letter van het alfabet en het eindigt met de laatste letter van het alfabet. Ik ben het hele verhaal, hè? ik ben het begin en het einde. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben de alef en de taf, ja. en ik ben de meem. Dat is een, een, een Hebreeuwse letter die als getal 40 heeft. Die, die staat voor de hele tijd. Hè? 40 heeft een getal waar 40 jaar in de woestijn, 40 dagen ver, ver, verzocht worden. Uh, nou ja, ja. Uh, je snap snapt het wel. En dat is, die, dat is de zoon natuurlijk ook. Hij is de, zegt Paulus, hij is de eerstgeborene van alle creatuur. Ja. Alle dingen hebben hun bestaan door Hem. Door Hem zijn alle dingen geworden. Het is allemaal uit hem en door hem en tot hem. En Johannes zegt, Johannes 1, in hem was het leven. Hè? En, en, en, en de dingen zijn, alle dingen die geworden zijn, zijn door hem geworden. Met andere woorden, hij staat ook helemaal aan het begin van Israël. Ja. Ja. En hij is het einde. Ja. Als de zoon zou komen straks, als de voltooiing van de heilsgeschiedenis zou komen, dan zal de zoon zichtbaar worden. En hij is de hele tijd, hij is alles tussenin. Hij, hij was er de hele tijd al bij. Ja. Als ja, de Engel des Heren, ja, waar we zeggen. het over, ja. over hebben. De Engel des Heren, waar, waarvan God zegt mijn naam is in hem. En als je niet naar hem luistert, zal hij je zonde niet vergeven. Ja. Die Engel des Heren die aan Abraham verschijnt, de Engel des Heren bij, bij Mozes. Dat, dat Mozes een ontmoeting heeft met God en, en zegt wie bent u? En dan zegt God ik ben die ik ben. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is mijn naam voor eeuwig. Maar daarvoor, als hij daar bij die brandende brabos komt, staat er en de engel des heren sprak tot hem. Met andere woorden, de engel des heren is een manifestatie van God zelf. En, en uitleggers hebben altijd begrepen in de Joodse, maar ook in de christelijke traditie. Hè? Engel uit Israëls oude dagen wordt er gezongen, dat het de Messias zelf is. En wat gebeurt er nou? Dat de zoon, de zoon die treedt in, in het bestaan van Israël. Dus dat moet, dus niet zo, is niet zo, hij is niet moment. Dus je zou kunnen zeggen: de zoon is, is, is Israël. Gaat in Israël, ja. hè? Ja. Maar er is ook een andere lijn. Het is niet de lijn van boven, maar het is de lijn van beneden. En die begint bij Abraham. Ja. En die gaat naar hè, zo Adam. A, de A van Adam, en de D van David, en de M van hè, Die Die begint bij. Abraham en die gaat naar David en die gaat door de koningen van Juda heen. En je zou zeggen, er blijft niks van over, het gaat allemaal kapot. Maar dan zeg je, zei, er zal een scheut voortkomen uit zijn wortelen. Als het dadel afgesneden wordt, dan blijft er zo'n wortelstelsel over. En dan kan het zomaar gebeuren dat ergens weer een scheut opschiet. En, en zo is het bij, bij, bij de, de verwachting die door de generaties van Israël heen komt. En dan komen we uiteindelijk uit bij Maria. Ja. En als die twee lijnen samenkomen, mm -hmm. dan wordt Jezus geboren. Ja. En Jezus kon dus zeggen: eer Abraham was ik. En hij kon zeggen tegen de rijke jongeling: wat noem je wel goed? Niemand is goed. Ja. God alleen is goed. <laughs> en de mensen konden zeggen: spreek het Maria als die lacht. Ja. En hij kon zeggen: niemand heeft de Vader gezien, maar wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ja. En die twee lijnen komen samen. Hij is Immanuel. Ik zeg wel eens: hij, hij is God uit God en Jood uit Jood. Het hart van God klopt in Israël, hmm. het zit in zijn gene dat hij de Zoon ja, van God is ja, en het zit in degene dat hij een Jood is. Ja. We hebben een Jood die aan de rechterhand van de Hemelse Vader zit ja. en die, die, die voor ons bidt. En het, het is zo belangrijk om, om te begrijpen dat, dat, dat het hart van God in Israël klopt op deze manier in zijn mm -hmm. Zoon. Hè. Ja. Wat ik wel apart vind is dat uh, we halen natuurlijk heel veel van die volheid van Gods woord, ook uit het Oude Testament. Waar we inderdaad zien dat de engel des Heren zich steeds weer bekend maakt aan allerlei personen. <coughs> dat gaat ook door in het Nieuwe Testament, Want bij Paulus gebeurt het ook. Hè? Dan, wie bent gij? Ik ben Jezus, degene ja, die gij ja, vervolgt. Maar dat, zeg maar dat wij zeg maar, als, als, als uh, nieuwtestamentische christenen uh, dat inzicht krijgen via het Oude Testament. Maar dat zeg maar, dus, dus die verblinding zo groot is dat de joden dat dus niet zien. Ja. En, en dat heeft zijn reden. En Paulus ja, nee, heeft ermee geworsteld. Ja, ja. Maar ik zeg, wel eens, hè, ik zeg wel eens, wat we nu over Jezus gezegd hebben is zo belangrijk. Zij, we kunnen misschien zeggen, zij hebben, Jezus niet, hè? zij hebben Jezus niet. Maar misschien is het veel belangrijker om te zeggen, maar Jezus heeft hen. Ja. He, Jezus is ingegaan in de bestaan en dat heeft hij nooit losgelaten. He, het feit dat heel veel joden hem uiteindelijk niet zullen herkennen, heeft Jezus niet veranderd. Heeft zijn identiteit niet veranderd. Ja, en terwijl we zo zitten te oh ja, praten ja. over het Oude Testament en over de dus heren, daar horen we ook allerlei geluiden. En dat komt omdat, zeg maar, we zeggen dan wel, en we zeiden het ook in deze aflevering, de woestijn zal bloeien als een roos. Maar dat is gewoon heel ingenieus gedaan. Hier loopt een slang en je hoort dus nu steeds die geluidjes. En dat is gewoon water wat de planten. Uh, Ik dacht even dat een kikker water was, maar geeft. Dat is, niet zo, dus. <laughs> dat is geen kikker. Dat je komt een de woestijn tot leven ja. op een hele ingenieuze manier. <laughs> ja, dat is. Uh, ja, want dat is natuurlijk ook uh, op zich wel een mooi beeld, hè? want jij haalde het aan dat zeg maar als een, een, een, de wortels nog in de grond zitten, dat dan op een gegeven moment zomaar een scheut weer naar boven kan. Ja, ja, die scheut moet op een gegeven moment ook water krijgen. Ja. Net zoals wij ook allemaal dat levende water nodig hebben. Want dat is natuurlijk een beeld ook weer van de Heilige Geest. Die, de duif hè, die uh, ook hier bij de Jordaan op de Jezus neerdaalde. Uh, het beeld van de heilige geest waar wij niet zonder kunnen. Nee, ja, dat, dat heb je gelijk. Ja, de geest van Christus. Wat, wat, wat, toen we het zo hadden daarnet over de, de verbinding tussen Jezus en, en, en, en de, de Zoon en Israël. Dat hij de verbinding is tussen die beide lijnen. Ik denk wel eens, hè. En dat is natuurlijk ook, is ook een Bijbelse lijn dat... Uh, dat het volk Israël daarom, dat zegt Psalm 2 al... Hè, waarom woelen de volken en zitten de natie op ijdelheid... en dan zegt God, het gaat niet om Israël. Jullie worden aangevochten omdat ik in jullie midden ben. En ik denk dat het zou dus kunnen dat, dat Israël, het Joodse volk... in, in, in deze wereld zo verguisd is en zo verworpen is en zo gekruisigd is... ze zijn als het ware dezelfde weg van hun grote, grote koning gegaan... Niet omdat ze, dat is altijd wel gezegd in Europa, in de middeleeuwen, lang daarna, omdat ze Jezus verworpen hebben. Maar, maar omdat zij Jezus, de Messias, geschonken hebben aan de wereld. Hmm. Zij hebben het woord van God geschonken. Zij hebben de Messias geschonken. En wat zie je, Paulus zegt het ook ergens, het is een bijna onbegrijpelijke tekst. Mijn, mijn lijden, dat, dat vult aan wat aan het lijden van Christus ontbreekt. En je ziet toch in de weg van Israël hetzelfde als bij de Heer Jezus. Hmm. De Heer Jezus die miskend wordt als de koning. En het Joodse volk wat miskend wordt als het hoofd van de volkeren. De verguizing, de, de leugenpraat. En, en de geesteling en uiteindelijk de, de kruisiging en de dood. En dan, we zullen dat, dat hoofdstuk vaak citeren in onze ja. serie Ezekiel 37. Ja, precies. De, de opstanding. Ja. Na drie dagen, na drie jaar... Na drie jaar na Auschwitz de opstanding. Ja. Jezus en, en Israël zijn zo met elkaar verbonden. En ik zeg wel eens: dat, dat is niet leuk om, om een dogmatische reparatie van ons beeld of zo. Maar dat heeft toch alles te maken. wat jij er net zei, hè? Van die rijkdom die we soms zo hebben laten liggen. Het heeft te maken met de lofprijzing en de verering in onze diensten van wie Jezus is. Ja. We hebben het zo vaak over Jezus in onze diensten. Maar ik zeg wel eens ja, maar, maar het is zo vaak, die Jezus dat is ook belangrijk. Die Jezus die voor mij gestorven is. Maar, maar het is zo weinig, de, de Jezus in zijn volheid, in zijn ja. rijkdom. Immanuel, ja, ja. Ja. Die, die in Israël gekomen is om nooit meer weg te gaan. Die wat Jezus zo die zegt: uh, als jij in mij blijft, blijf ik in jou. Ja, precies. En hoe dichterbij kan die komen? Dat zegt hij. ...tegen ons, ja. dat heeft hij ook tegen zijn Joodse volk gezegd. Dus ja. nou, hij is nooit meer... immanuel, is nooit doorgestreept. Nee. Dat is hij tot op de dag van vandaag. Het is van niet vandaag. gestopt bij het Oude Testament, en nieuw, het uh, nee, Nieuwe Testament. Nee, het, het, is, het is zo met elkaar vermengd. Als wij zeggen, wij worden ingelijfd in de edele olijfboom... ...in Israël... ...ja, maar dan is dat toch altijd weer ja. door Jezus... Ja. Die, in het, ...die eigenlijk de olijfboom is, hè? Ja. Die, in het, ...die het hart van Israël is. Ja. Als we... Als we in de Jezus geloven, worden we als het ware in het huis van Israël ingeleid. Daar is de weg ook naar Israël toe. Ja, precies. Uh, ik zou een ander verhaal willen vertellen waar ik altijd een beetje bij moet glimlachen, omdat het vaak zo anders verteld is, maar wat zo laat zien hoe God in Jezus, in het midden van zijn volk, komt om nooit meer weg te gaan. En dat is de geschiedenis van de herbergier. Ja, weet, je weet dat, dat, dat de geschiedenis is bekend in de, de Jozef en Maria komen laat in de avond, staat nergens in de Bijbel, maar komen laat in de avond bij die herberg aan. En dan na, na, na lang wachten komt er zo'n herbergier. die er ook een beetje uh, smoeselig en gemeen uitziet. Uh, dikke kop en uh, <laughs> helemaal onder het zweet. geld verdienen. en die kijkt ja. naar Jozef. en die denkt dat wordt geen grote fooi. <laughs> en die kijkt naar Maria. en als de vrome Jood is. betekent het als zij bevalt in zijn, uh, in zijn uh, herberg. dat dan dagenlang de herberg omrijd is. Dus dat kan ook niet. Oh, okay. En dan is vaak de, de, de pointe van, van de boodschap. ...dan is er voor u wel plaats in de herberg. Ja. Ik heb later begrepen dat het totale onzin is. Ja. Omdat, zo, zoals zo vaak bij de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus... ...de profeten opengaan. En er is een profetisch woord in Jeremia 14... ...waarin God zo boos is, hè, dat zal die hoofdstukken lang volhouden... ...zo boos is op zijn volk. En dan zegt Jeremia... Hebben jullie dan geen welbehagen meer in je volk? Is het dan afgelopen? Nee, zegt God. Je hoeft niet eens meer te bidden voor mijn volk. Want ik luister toch niet. Ik ben het zo zat. En dan zegt Jeremia. Maar uw naam is toch over ons uitgeroepen. U laat ons toch niet aan ons lot over. Hmm. U bent toch geen vreemdeling die op doorreis is. En dan zegt de Griekse vertaling de Septuagint. U bent toch niet zomaar iemand die, die komt om in een herberg de nacht door te brengen. En dan weer te vertrekken. Ja. En, en, en nog niet zo lang geleden heb ik begrepen dat dat de boodschap is. Hè? Uh, wat is het verschil tussen een herberg, tussen een hotel waar we nu zitten en je thuis? Er uh, is dus een lekker bed en je hebt een koelkastje, zeg ik wel eens. En je hebt een zitje. En, en je, je voelt je de koning te rijk. Maar als je thuis bent. Dan ben je thuis. Dan heb je, heb je een bankstel, <laughs> je hebt je zoonvriezer. En, ik weet niet wat je tot je beschikkingen hebt. En, ik zeg wel eens, als je, als je bij een hotel of bij een herberg zeg maar, afscheid neemt, vroeg, dan betaal je en, en ze zeggen, meneer is het u bevallen en je gaat weer weg, mm. maar als je thuis weggaat, dan zeggen ze, heb je je mobiel bij je, En heb je je sleutels bij je, yeah. en je wordt uitgezwaaid, je krijgt nog een zoom toe, hè. Yeah. En dat is het verschil tussen thuis en tussen de herberg. En, en ik denk dat, dat in de geboortegeschiedenis een antwoord gegeven wordt op die klacht van Jeremia. En dat, dat, dat in het gesloten zijn van die herberg, God als het ware wil zeggen, ja ik ben, ik ben niet gekomen om weer weg te gaan. Ik ben geen toerist die op doorreis is. Ik ben niet gekomen in Jezus om even te kijken en dan weer te verdwijnen. He, ik ben niet iemand die in herbergen verblijft. Ik ben gekomen om woning te maken bij jullie. Ja. En mijn boodschap nou is, zorg ervoor, <coughs> tegen mensen zorg ervoor dat je niet zo bent als die herberg, want... Ja, je leven moet niet een herberg voor God zijn, maar een permanente woning. Hè? Wat de Heer Jezus zegt, ik en de ja. Vader, wij hebben u lief en we zullen tot u komen en woning bij u maken. Ja. Maar goed, dat is de, de toepassing op jezelf. Wat het mij ook laat zien is dat God in Jezus, in die, die lijn van boven, die lijn van beneden, die samenkomen, in Israël gekomen is tot op de dag van vandaag om nooit meer te verdwijnen. En dat is de reden, denk ik, waarom Israël zo aangevochten is. Maar ooit zal het voorbij zijn. De profeten zeggen, er zal een moment komen dat God de smaad van zijn volk zal wegnemen. De verguizing zal wegnemen. En dat zal het moment zijn dat op de berg Sion de tafels gereed gemaakt worden voor het grote feestmaal. Dan zal de dood worden weggestuurd. Maar er staat er ook, dan zal God de smaad van zijn volk wegnemen. En dan zal heel de wereld zien wie Jezus is. Ja. En dan zal heel de wereld zien hoe Jezus verbonden is met Israël. Israël zelf natuurlijk ook. Ja, en de hele wereld zal dan inderdaad optrekken naar Jeruzalem. Ja, om, om dat feest te vieren. Feest te vieren. Ja. Dankjewel Henk. Um, we zien uh, steeds weer nieuwe groepen. ...binnenkomen, die uh, allemaal zeg maar, dat stukje water toch willen zien. Ja. Dat is een belangrijk uh, st stuk ook in de Bijbel, hè, wat, wat hier gebeurd is. Johannes de doper die, die zal wijzen op Jezus. En Jezus die zal de echte reiniging voltrekken, vlak ja. voor het koninkrijk. Ja. Als hij de reiniging... En deze mensen die zich laten dopen, laten zich dopen, niet in het water van de Jordaan... ...maar willen gedoopt worden, als het ware, in... In, ...in het lijden en de opstanding van de Heer Jezus. Ja, het is mooi dat al die mensen in het wit komen. Ooit kwamen de pelgrims, hè, in de tempel. Dan, dan wasten ze zich, dan deden ze hun oude kleren aan... ...en om God te ontmoeten deden ze witte kleren aan. Ze gingen in het mikken, ze kwamen eruit... ...en gingen zo in witte kleren het tempelplein op. En uh, nou, de doop is ook de mogelijkheid natuurlijk om... ...om op een nieuwe wijze voor het aangezicht van God te verschijnen en... Ja. En je uit te strekken naar zijn duif, naar zijn geest. Maar als wij het net hadden, over dat alle volkeren richting Jeruzalem zullen gaan. Kijk, dit is een deel van andere volkeren. Ja, uit Ethiopië gewoon... <laughs> denk ik. <hè? laughs> wat gewoon optrekt naar Jeruzalem. Over het zuiderland. Om... Ja. ja. En net hadden we uit Korea. Ja, en... zagen we, ja. En, en er zijn, zo zijn er allerlei bussen, maar ze komen allemaal zeg maar, naar deze plek toe. En niet vergeten en zo, wij, wij komen uit wij, het Noorderland. Wij komen en wij... uit het Noorderland. <laughs> ja. ja, en... Nou ja, goed, uh, er zijn natuurlijk mensen die, die pakken een flesje met water, alsof het water heilig zou zijn. Maar dat gaat dan weer een paar stapjes verder. Ja. Het is mooi om, uh, om te zien dat het land nog zo vol leven is, dat de woestijn bloeit en dat uh, de volkeren optrekken naar Israël om uh, ja, toch ook eer te bewijzen aan, aan de koning de koning. Ja. Ook de woestijn van de wereld gaat weer bloeien uiteindelijk. Ja, nou ja wat ik dan nogal uh, heel mooi vind om mee af te sluiten is ja. dat de volkeren krijgen van Israël het woord. En daar ontstaat dan ook gelijk de strijd. Want het waren heidense volken die helemaal niks met God hadden. Die hadden allemaal hun eigen goden. Die eigen goden zijn eigenlijk allemaal Europa en, en welke landen uitgegooid ongeveer. Toen, toen, toen het evangelie rondging. En je ziet nu dat ze weer proberen het land terug te winnen. En dat is natuurlijk wat de profeet Daniel uh, ja, mocht zien. Die strijd in de gewesten is er natuurlijk. En blijft er. En heeft ook alles met dit land te maken. Ja, dank u wel voor het kijken. Het is een beetje rumoerig op de achtergrond, maar ook wel weer mooi om te zien dat al die mensen toch optrekken naar de Jordaan, naar diezelfde plek waar Johannes de Doper hier heeft gedoopt, waar de heer Jezus gedoopt is, waar de duif op de heer Jezus neerdaalde als een symbool van de Heilige Geest. En dat de vader inderdaad zei van dit is mijn zoon. Dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.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 -710. Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide beken naartoe komt, zullen leven... Er zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, vanaf Engedi tot Enneklein. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.